De resolutie moest steun geven aan een soortgelijke oproep van de Arabische Liga. Terwijl werd onderhandeld over de resolutie... richtte het Syrische leger volgens de opstandelingen een bloedbad aan in de stad Homs. Er zouden meer dan 200 tegenstanders van Assad zijn doodgeschoten. Het regime zegt dat de berichten verzinsel zijn om de Veiligheidsraad te beïnvloeden. In de Cubaanse hoofdstad Havana heeft oud dictator Castro zijn memoires gepresenteerd. Die bestaan uit twee delen van samen meer dan duizend pagina's... Ze beslaan de periode van zijn geboorte in 1926 tot aan december 1958, vlak voordat hij de macht overnam van de rechtse dictator Batista naar een communistisch regime vestigde. De Cubaanse staatstelevisie liet beelden zien van een lachende Castro. Hij zou zes uur lang hebben gepraat met het publiek. Castro treedt nog maar zelden in de openbaarheid. In 2008 trok hij zich terug vanwege ziekte. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. Het wordt vannacht tussen min 10 en min 15 graden.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 itStaffing.nl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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9927. Het was al een heel mager programma vanavond in de Eredivisie, maar na de afgelasting van Ado Den Haag tegen AZ. Is het programma gewoon super slank geworden. We hebben nog twee potjes over. Excelsior VVV om kwart voor acht en om kwart voor negen. De late wedstrijd Vitesse Nak. En we weten zeker, daar is het behagelijk. Want daar hebben ze een dak. Daar in de Galgadoom in Arnhem. Verder nog basketbal. Groningen tegen Den bos. Ook binnen natuurlijk. En tafeltennis ook binnen. De top 12. Dat toernooi is uh, dit weekend in Willeurban. Langs de lijn op zaterdagavond. Sport en muziek tot 11 uur. Julian Lennon, too late for goodbye. De wedstrijd tussen Aden Haag en AZ is dus afgelast. Aan het eind van de middag besloot scheidsrechter Blom om het veld af te keuren. Ja, eigenlijk uh, drie aandachtspunten die, die ik meeneem in mijn overweging. Met, uh, met name is het veld vlak en uh, egaal. Ja, uh, dat is prima. Is die uh, rote bal? ook dat, uh, dat uh, daar voldoet hij aan. Alleen ja, het derde aandachtspunt is, uh, is, levert het gevaar op voor de spelers en de officials... En dat is helaas ook een ja. Want um, ja, aan deze kant is het heel hard, aan de andere kant is het zacht. Um, ja, hier kan je gewoon echt een heel ernstige blessure oplopen. En uh, ja, ik, uh, ik ben er toch ook voor, uh, uh, met name in deze situatie, voor de veiligheid van de spelers. En nou ja, we zien het eigenlijk allemaal. Het is, het is onverantwoord om hier op te voetballen. Kwart over vijf, anderhalf uur voor aanvang. Er zijn mensen misschien hier naartoe. Waarom duurt het zo lang? Pieter Vink is hier vanochtend geweest. Ja. Ja, nou, ik heb Pieter kort gesproken. Pieter gaf aan dat het uh, um, eigenlijk om de omstandigheden zoals het destijds was, uh, was het uh, op zich zouden gevoeld kunnen worden. Um, ja, wellicht is het toch weer op gaan vriezen of, of uh, is het harder geworden. Maar ja, ik vind het, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga hier niet op voetballen. Scheidsrechters durven mondig te zijn, heb ik begrepen. Steeds meer. Wat vind jij nou van zo'n weekend als dit? Bij min twaalf voetballen. Wat is jouw mening? Allemaal eruit gooien? Nee, um, ik, ik denk wel dat je, wat, wat ik nu echt uh, meeneem is, is de veiligheid van, uh, van de spelers. Alleen um, wat wel een belangrijk item is, en dat zie ik ook veel meer terugkomen in de media, is het voor het publiek nog inderdaad uh, acceptabel. En, nou ja, ook daar zijn richtlijnen voor. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat het nu redelijk uh, te doen is. En het tijdstip kwart voor zeven is ook prima te doen. Op kunstgas zou je sowieso kunnen voetballen. Dus ja, het is, het is een lastige vraag. Kevin Blom, hij zou fluiten Adel Den Haag tegen AZ. Maar hij floot dus niet en keurde het veld af. En op het moment van afkeuring was AZ al in het stadion van Adel Den Haag. En toch kan de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek, zich helemaal vinden in het besluit van Blom. Ja volkomen terecht. Het volledig me eens. Maar je sprak een tijdje met hem, hè, zojuist. Ja, de eerste wat ik aan hem vroeg was wat hij van de procedure vond. Nou, hij was wel met me eens dat, uh, dat daar al kritisch naar gekeken mag worden. Hè. Want dit was, uh, dit was gisteren en ik denk uh, zeker uh, vanmiddag om 12 uur ook wel bekend... dat hier niet gevoetbald kan worden. Waarom, waarom duurt het dan zo lang uh, volgens hem? Ja, dat weet ik niet. Hij begrijpt ook niet helemaal waarom, uh, uh, waarom Pieter Fink uh, om 12 uur het aan hem heeft overgelaten, om 5 uur. Hij zei, want dit had ook om 12 uur uh, afgekeurd kunnen worden in mijn ogen. Dan had je niet hoeven reizen, jouw, speel, jouw selectie staat nu. Uh, misschien kun je ze even laten trainen. Of is dat... ja, het is niet veilig, hè? Ja, het, is, het is wel veilig aan de één kant. Hè? Dat, ja, dat... Maar ik denk, ik, denk, ik denk niet dat ADO het prettig vindt... dat wij het veld naar de barabies uh, schoppen. Dus uh, nee, we gaan naar huis en uh, we gaan morgen maar kijken wat we, wat we kunnen. En, uh, en eventueel morgen trainen. In het algemeen, hè? moet je nou zo'n zo heel programma er op vrijdagmiddag al uitgooien? Als je bijvoorbeeld denkt aan het publiek, aan veiligheid... Nou, zolang, uh, zolang uh, de, de stadions uh, goed uh, te bereiken zijn... en uh, op en rond de stadion het niet gevaarlijk is voor, uh, voor het publiek... Dan, uh, dan, en het veld is prima bespeelbaar... dan vind ik gewoon dat zulke wedstrijden moeten doorgaan. Maar als een van die, uh, die dingen niet, uh, niet, niet voldaan kan worden... dan, dan moet je het gewoon afgooien, eruit gooien. En om nou een heel programma eruit te gooien... Nou, ik denk dat je dat per situatie moet bekijken. Alleen, op het moment dat het wel vrij vroeg bekend is... dat het wel heel lastig gaat worden, dan als het eruit gaat. He, kijk naar de graafschap Twente. Ja, dan moet je hem gewoon eruit gooien. Dan, dus dat is het allerbeste. En dan kun je eventueel blijd maken op, op, en plannen wanneer je dan uh, hem eventueel inhaalt. Zou jij tot slot misschien de KVB dan willen mailen over die procedure... dat je denkt van, nou, ik, ik ga er wel eens even een briefje over schrijven? Ja, maar ik heb toch sterk de indruk dat, dit, uh, uh, dat deze procedure 12 uur iemand heen sturen om te zeggen kan het ja of nee, dat dat mij uh, wel heel duidelijk lijkt. En, en alleen, uh, er is een, één persoon geweest, dat is Pieter, in deze Pieter Vink begreep ik, uh, die, die heeft gemeend dat het uh, twijfelachtig was. Nou ja, dat is altijd uh, subjectief natuurlijk. love to love you van Ilse de Lange. Er is gevoetbald in het buitenland, allereerst in Engeland. Daar versloeg Arsenal Blackburn Rovers. Nou ja, versloeg, het liep eroverheen. Het werd 7-1 met drie goals van Robin van Persie. De eerste was zijn honderdste competitiegoal in zijn carrière. Queens Park Rangers, Wolverhampton Wonders 1-2. Stoke City, Sunderland 0-1. Norwich City tegen Bolton Wonders 2-0. West Bromwich Albion tegen Swansea City met vorm in het doel 1-2. En Wiccan Athletic tegen Everton 1-1. Om half zeven is begonnen Manchester City tegen Fulham en het is daar 2-0. Uh, morgen is er nog Chelsea tegen Manchester United... en Newcastle United tegen Aston Villa. En maandag is er dan nog Liverpool tegen Tottenham. Manchester City gaat nu aan kop met 54 uit 23. Manchester United heeft er ook 54 uit 23... Tot en met speur is de derde. 49 uit 23. 5 punten achterstand. Dus Chelsea heeft 12 punten achterstand. 42 uit 23. En Arsenal heeft een nog grotere achterstand. 14 punten. Want Arsenal heeft 40 uit 24. In Duitsland Bayern Leverkusen tegen VfB Stuttgart 2-2. Schalke. Uh, speelde gelijk tegen Mainz 1-1. Hoffenheim tegen Augsburg eindigde in 2-2. Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach 0-0. Hertha BSC verloor van Hannover 96-0-1. En gisteren won Borussia Dortmund met 2-0 uit bij Nürnberg. Dortmund gaat een kop, 43 uit 20, gevolgd door Schalke 41 uit 20... Bayern München heeft er 40 uit 19 en is derde... en Borussia Mönchengladbach vierde met 40 uit 20. Om half zeven is begonnen HSV tegen Bayern München, tussenstand 1-0. En morgen is er nog Freiburg tegen Werder Bremen... en Keizerslauteren tegen Köln. En er wordt getaveld in Frankrijk. Uh, de top 12. en er zijn er nog acht over met één Nederlandse. Mark Brassen. Ja, en die Nederlands is niet uh, Li Zhao. Die uh, werd vroegtijdig uitgeschakeld in de groepsfase al. De viervoudige winnares, de titelverdedigster ook. Nee, Nederland moet het hier in Villeurban hebben van Li Zij Zij speelt op uh, dit moment haar kwartfinale tegen de Duitse Irene Ivanchan, Een Duitse van Kroatische afkomst. Er staat ook nog een, een halve Nederlandse, zo mag je het toch wel een beetje zeggen. Uh, achter de tafel, dat is Nisha Lian. En dan hoor ik u denken thuis, Nisha Lian speelt die nog steeds. Inderdaad, die speelt nog steeds. 48 jaar oud is ze inmiddels geboren in China. China later gaan spelen voor Luxemburg en zij was in de jaren 80 het antwoord van China zeg maar op Bettine Koop. Bettine Friesekoop, ja, daar hadden de Chinezen toch wel wat angst voor. Die hebben toen die Nisha Lian helemaal opgeleid en helemaal ja, zeg maar, ingezet om het gevaar Bettine Koop te neutraliseren. Dan weet u een beetje over welke periode we het hebben. Ze speelt ook zegt nog het in over de... een tafeltennis. Nou ja, het, Ronald, het is, tafeltennis is een ervaringssport hè? Ik bedoel uh, Li Jiao is natuurlijk ook al achter in de 30. We hebben gezien Danny Heis de Trinko Kane, kon konden natuurlijk ook vrij lang mee. Maar het is 48. het is een sport. Ja, nou ze loopt wel, moet ik heel eerlijk zeggen, met alle respect. Een beetje op de laatste benen. Twee tapes uh, om de knieën. Ze gaat het denk ik ook niet uh, redden hoor, tegen de Hongaarse pota. Uh, maar het is natuurlijk wel knap dat ze nog steeds bijt. Maar uh, ja, het is een ervaringssport. Je, moet, je hebt weinig tijd om, om na te denken wat je doet. Veel gaat op reactie, op intuïtie. Ja, en daarvoor moet je bepaalde ballen misschien wel een miljoen, misschien wel twee miljoen keer geslagen hebben. Zodat je bij de twee miljoen en eerste keer weet hoe je in, intuïtief moet handelen. Zo'n sport is het natuurlijk wel. En je ziet ja, dat er meer spelers op latere leeftijd gewoon nog, nog, nog goed mee kunnen. Het is natuurlijk ook niet fysiek een heel zware sport. Uh, dus, dus ja, het is mooi om te zien dat zij er, dat, dat, dat zij er nog steeds bij is. Ze zij is zelfs een keer Nederlands kampioen geweest. In 2001 was dat. Ze speelde toen voor Luxemburg, maar speelde in Nederland. En dan mag je meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Ja, en zo werd zij een Nederlands kampioen in 2001. Maar als ik bijvoorbeeld zeg de Treffer 70 en DOV Klaver ja, dan moeten we heel terug in de, <lacht> de Nederlandse tafeltennisgeschiedenis. Maar dat waren wel de clubs waar, uh, waar zij voor speelde. Leuk dat ze er nog bij is. En, uh, maar goed, ze heeft eerst de game verloren al van die Hongaarse pota. Daar zullen we verder niet naar gaan kijken. We concentreren ons. Maar op de partij van, van Lidje. Die speelt dus tegen die, tegen die Duitse Ivan Chan. Ivan Chan die vanmorgen in de, in de, in de groepsfase won van Li Jiao. die 2-0 voorkwam, Maar dat daarna niet wist af te maken. Het is een, ja, een beetje een, een, een, een, een niet echt een aanvallende speelster. Het is ook niet een verdedigende speelster die Duits. Het zit er een, het zit er een beetje tussenin. En, en ja Zee is natuurlijk een echte verdedigster. Een metertje, twee meter achter de tafel. Brengt alles terug. Alles duwen. Alles, alles schuiven zeg maar. Heel veel tactisch spel komt er bij Lidje bij kijken. En dat heeft in de eerste, eerste game goed gewerkt. Ze heeft die eerste game namelijk met, met 11-6 gewonnen van Ivan Chan. We moeten natuurlijk nog gaan kijken hoe het verder gaat. Of ze dit spel vast kan houden. Ze moeten ervoor zorgen dat Ivan Chan ja, dat die zich verslaat op dat verdedigende spel. Uh, Jazz speelt goed, zit goed in de vel. Heeft lekker twee groepswedstrijden vanmorgen. Lange partijen gespeeld. Goed warm kunnen draaien hier in, uh, in deze hal. Deze mooie hal. De Astrobal biedt plaats aan bijna 6000 mensen. Nou zijn die er niet. Maar er zijn wel heel veel kaarten verkocht. Het, het leeft hier wel het tafeltennis in, in Frankrijk. Het doet ook een vroeg. Fransman mee, Matene, die speelt zo meteen de kwartfinale. Daar zitten de meeste mensen toch op te wachten. Maar ze hebben hier voor twee dagen in de voorverkoop toch al zo'n 6000 kaarten verkocht. En dat is voor tafeltennis toch, toch wel redelijk veel. En morgen zal het, hier, zal het hier bommetje vol zitten. En natuurlijk te hopen dat Lidje, dat we die morgen ook terug gaan zien. Ze heeft dus de eerste game gewonnen met 11-6 van de Duitse Ivanjan. En ze gaan nu beginnen aan de tweede game. Terwijl het grootste deel van de Nederlandse topsport zich richt op de komende sportzomer, kijken de Nederlandse rugbyvrouwen al vooruit naar 2016. Begrijpelijk, want in Rio de Janeiro zal hun sport zijn comeback maken op de Olympische Spelen. De vrouwen zijn het speerpunt van de Nederlandse rugbybond. Daarom werd deze week op het Nationaal Trainingscentrum in Amsterdam... een persconferentie gehouden over de stand van zaken. Tevens maakte de bond bekend dat dit jaar het EK in Nederland zal plaatsvinden. Op de wadden op Ameland. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Goedemorgen, um, ik ben Mara Moberg. Ik ben de aanvoerster van het Sevens team. Uh, wij zijn... De persconferentie werd geopend door de aanvoerster van de ploeg. Uh, Azen... Daarna volgden diverse sprekers, zoals de coach. <laughs> Morning, ladies and gents. Zoals zei, mijn is Gareth Gilbert. Excuse me, uh, I will be speaking in English. En Yves Kummer, als bestuurslid van de rugbybond, nauw betrokken bij het project. Hij mocht als eerste een van de speelsters in het zonnetje zetten. Om Kelly even naar voren gaan. Hey, Kelly, die mag je nou knuffelen. Want is niet, dit is niet normaal. Hey, wij wij uh, hebben de beste speelster in de wereld hier. En dat is Kelly. Zij is uitgeroepen tot het me, van, door het meest gezaghebbende rugbymedium. En dames, de rugby queens. Tot de beste speelster in de wereld. En uh, dat is echt een applaus waard. En uh, ja, nou ja... We, waardeer het erg. En we hebben eigenlijk maar geen tijd gehad om er op een juiste manier te huldigen. Dus hierbij gefeliciteerd. Geweldig. Ja, hartstikke bedankt. Dank ja. je. Ja, dat mag zo. wel. Hoeveel mensen in Nederland kennen Kelly van Harskamp? Uh, rugby Nederland, die, die weet wel wie ik ben. Ja, want dat is mijn volgende vraag dan. Hoeveel mensen in de rugbywereld kennen jou? Uh, ik denk dat... Uh... Ja, de meesten die al een tijdje rugby spelen, die weten dat wel, wie ik, uh, ik ben. Want je bent speels van het jaar geworden. Ja. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat zegt zoiets over de kwaliteit van het rugby in Nederland? Uh, het zegt wel over hoe hoog de kwaliteit ligt bij ons in het uh, Oranje team in ieder geval. Wij uh, spelen natuurlijk al uh, best wel lang met elkaar... En ja, het zegt ook iets over dat je van jongs af aan uh, begint met rugby. Dat dat ook best wel uh, belangrijk is. Het is zo dat je donderdag uh, je toch ook... Uh, je... Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus ik weet niet precies wat ze nou gepland hebben. Yves Kummer van de Rugbybond. Tweeënhalf jaar geleden zo'n beetje. Toen werd bekend, het wordt Olympisch, Rugby Seven. Wat is er in die periode gebeurd? Nou, de eerste jaar is er niet zoveel gebeurd. En toen zijn er een... Uh... Toen hebben uh, Krijn, de dus Schutter en ik hebben een uh, rondgang langs uh, uh, nou, een aantal sportbonden gemaakt en NOCNSF. Met de vraag van, joh, hebben we nou kans, maken we geen kans en, en, en moeten we doen, moeten we die doen. Want die meiden waren al op een wereldranglijst op 13 en, en de sprong naar 8. Hoe reëel is dat? En toen hebben we gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen. Je moet snel beginnen. Hoe eerder je begint, hoe, hoe sneller je voorsprong kan bouwen. Dus we hebben eigenlijk heel stout gezegd, we gaan het gewoon doen. Met een heel klein groepje. En dat is eigenlijk uh, 15 maanden geleden. Vijftien maanden geleden zijn we begonnen. Hebben die meiden gezegd "Wat gaan we doen, die waren nogal sceptisch. En, uh, en uiteindelijk hebben ze toen in 4, 5 maanden tijd hebben ze een waanzinnige prestaties al neergezet op toernooien in Dubai en in, in, in Hongkong en Las Vegas. En toen hadden we door dat we op het goede, goede pad zaten. Ze dus zijn eigenlijk nu 1 jaar en, en drie, vier maanden bezig. 2016, olympisch. Wat is er voor jou veranderd? Uh, hoe ik met uh, de sport omga. Het was voor mij eerst een, uh, uh, niet alleen een hobby, want toen train ik ook al elke dag, uh, per, elke dag zeg maar. Ik. Maar ja, nu is het gewoon, je moet echt een professionele houding hebben. Je kan niet zomaar alles zeggen wat je wil of doen wat je wil. Dus dat is al moeilijk, ook voor de ja, familie en uh, vrienden, dat je die heel weinig nog ziet. Maar verder, uh, ik ben er nu aan gewend en ik vind het eigenlijk uh, ja, heel erg leuk. Heb je nog wensen als rugbyster? Ja, ik wil zeker nog uh, veel ervaring opdoen. Uh, ik wil graag tegen alle goede landen spelen. En uh, ja, gewoon nog beter worden en ook als team. En, uh, zodat we naar die toppen toe kunnen werken. Dus uh, dit jaar een uh, Europees kampioenschap in Nederland. Ja. Wat is het belang van zo'n toernooi? Nou, voor Nederland is het belang om de sport op de kaart te zetten. Het is ons kwalificatiemoment voor de A-status. Top 3 eh, betekent dat we onze A-status verlengen. Uh, het is... Uh, uh, uh, verder is er geen kwalificatie aan het WK gegarandeerd. Maar het is wel de messen slijpen voor het kwalificatietoernooi. Dus voor ons is het heel belangrijk. Voor eigen publiek, voor de sport en voor de A-status. Dat zei Yves Kummer. Hij is uh, bestuurslid van de Nederlandse Rugbybond. Dit was een bijdrage van Floris van Hoorn. Lange dan mij. Wagend aan jou lief, was het de tijd? Wilde we dat gewoon niet zien? Jij vond toch al dat het zo.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 Heel aan mezelf gedacht. Misschien te laat. Maar waarom zie ik nu? Het nummer heet Hoofd Onder Water en het is van IOS. Hoe is het met Lee J. Mark Brassen. Nou ja, op zich goed, einde van de tweede game. Het is 10-9 in het voordeel van, van Ivan Can. Ja, Het is een heel close, uh, close wedstrijd, een close kwartfinale. Wat mooi is om te zien bij Jie is dat ze die Ivan Can, die toch graag aanvalt met de voorhand, wel heel verdedigend speelt met de backhand, maar graag aanvalt met de voorhand. Ja, dat, dat die aanval bij de Duitsers er bijna niet komt. Duitsers wel een beetje geluk in deze tweede game. Twee keer een, een bal na een lange rally die op de rand van de tafel viel. Niet meer terug te spelen voor Lije. En Dus twee keer een voordeeltje voor de Duitsers. Ja, dus die voordeeltjes moet je misschien ook ja, zo'n paar keer in zijn. Game hebben. dat helpt je in ieder geval natuurlijk wel wat makkelijker door die game heen. Ja, het is het is het is schaken, het is het is duwen van beide kanten, uh, uh, slice zou je zeggen als je het moet vertalen naar het uh, vertalen naar het tennis. De Duitse kiest nu de aanval, maar verdedigt fantastisch door die Maar dan toch de score van de Duitse met de voorhand. Dat betekent dat ze de tweede game naar zich toe trekken, de Duitse 11-9. Dus en dus is het 1-1 in games. Ja, het is het is het, het is spannend, het is goed, het is uh, ja, een tactisch steekspel, mooi om te zien. 1-1 dus in games. Straks om kwart voor acht. Nou ja, straks. Dat is over een kwartier al. Is er Excelsior tegen VVV. Excelsior won de laatste twee van VVV. En VVV heeft de laatste 17 uit verloren. Nou, vertel jij maar wie er wint. En die het kan. <laughs> nou, het is wel een hele belangrijke wedstrijd. Nummer 18 ja. tegen nummer 17. Ja. En alleen winst is leuk, hè? Want gelijkspel ja. heeft eigenlijk niemand wat aan, hè? Nou, daar heb ik het inderdaad bij de trainers vooraf even over gehad. En ja, ze gaan echt allebei voor de winst. Ook Ton Lokhoff. Uh, een, een lang verleden bij Excelsior natuurlijk. Nu trainer van VVV Venlo. Snap dat er helemaal niets van twee weken geleden winnen ze met 2-1 van topclub Feyenoord en dan vorige week verliezen eh, echt kansloos en dat, dat heeft veel pijn gedaan ook Excelsior speelde twee weken geleden hele goede wedstrijd tegen NAC Breda met veel nieuwkomers Bart wel bijvoorbeeld en Janga in de spits die nu ook weer meedoen en dan ook weer vorige week kansloos verliezen daar begrepen ze echt helemaal niets van hier in eh, Rotterdam op Woudenstein. ja eh, Mocht je nog willen komen, Ronald... Je kunt hier wel heel ruim zitten, hoor. Want er zit echt lekker rond. Lekke zeggen hè? Ja, wat dat betreft snap ik het niet goed, hoor. Want het is toch een, een gezelschapsspel. En hier is weinig gezelschap. Ja, ik zie 250 meegereisde VVV-supporters. En dat is wel leuk. Die kregen van alle spelers... En dat is echt waar vooraf gaat aan deze wedstrijd. Een sjaaltje en een mutsje met VVV erop. En ook mijn collega van L1 zit met een uh, uh, geel-zwarte sjaal om zijn nek. En uh, vindt dat uh, uh, mooi. Nou, ik heb dat uh, maar niet gedaan. Uh, dat is wel leuk voor deze meegereizende supporters die toch een kleine twee uur... Uh, erover hebben gedaan om hier te komen. Straks om kwart vooraf dus de wedstrijd met Excelsior. Uh, Bart Schenkenveld. ik noemde hem al, Ronald, uh, Roland Alberg. Dat is een goede voetballer bij Excelsior. Die jongen die heeft wat meer ruimte gekregen... ...omdat Janga uh, in de spits speelt en daar veel mensen bezighoudt. Dat zal een heel interessant gevecht worden. Uh, ook aan de andere kant een aardige spits met uh, Nwofor. Uche Nwofor, een uh, Nigeriaan. een van de weinige Nigerianen die wel uh, voldoet. Bij VVV Venlo weten Moussa is al uh, weg voor veel geld. En bijvoorbeeld Forsterman. ...is daarvoor gekomen en Berghuis. En zij staan ook allebei in de basis. Net als Wildschut, want uh, op het laatste moment is Maguire afgehaakt. Hij zou toch waarschijnlijk al niet spelen. Maar Maguire is ziek en is dus niet meegereisd naar Rotterdam. Zo dadelijk om kwart voor acht is de wedstrijd Excelsior tegen VVV Venlo... ...onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. En het is, ik zeg het maar één keer, min 10. Ja, en ik heb nog wel een vraag voor je. Ja. Ook naar aanleiding van die eh, min 10. Want jij zegt, ik snap het niet dat er maar 250 mensen zijn... Je begrijpt toch wel dat die mensen zijn thuisgebleven? En, uh, of begrijp je niet Laks dat de KNVB die mensen laat doorgaan? Nou ja, ik begrijp niet dat hij uh, de KVB die wedstrijd laat doorgaan. Ja. Dat, uh, als het min 10 is, en het is echt best wel koud hoor. Je moet niet zeuren, ik heb uh, vanochtend een, een mooi tochtje geschaat bij min 15. Dat wordt best lekker. Maar toen stond, uh, was er een zonnetje aan de hemel. En nu is het gewoon echt koud. En dan beweeg je? Ja, ja precies. Je gaat niet voor je lol. Ik zit nu uh, achter een schermpje op de tribune. En ik heb uh, thermo-ondergoed aan. Maar het is echt best koud. En ja, dat zeg ik. Het moet toch voor het plezier zijn dat de uh, fans komen. En nu komen ze hier al niet echt in uh, grote getalen naar uh, Woudenstein. En nu helemaal niet bij minstien. En ze hebben groot gelijk. Uh, het is een bedrijfstak, hè? <laughs> ja. Er moet geld verdiend worden. Ja, maar verdien je zo geld? Nee, als nee, nee dat bedoel komt? ik. Dat verdien je zo niet, nee. nee. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik begrijp het niet goed. En het uh, dak kan hier ook niet dicht, trouwens. <laughs> Veel sterkte vanavond. <laughs> wel. Uh, het dak is wel dicht bij Groningen tegen de bos. Basketballer Leon Kester. Ja, net is hij zelfs erg warm. Ik kwam hier binnen iets minder dan een ja, uur. Ja, ik nog klagen ook. <laughs> een dikke jas aan, buiten, min 10 op de thermometer van de auto. En ik kom binnen tegen een muur aan. Ze dus hebben hier echt die hal opgestookt. Ik heb mijn mouwen opgestroopt. en ik had eigenlijk korte broeken aan willen doen. Maar die heb ik niet bij, want het was veel te koud voor de het, het is echt lekker warm in Martini Plaza. We zijn bijna een minuutje bezig tussen de ploegen. Den Bosch, die staat eerste, en Groningen staat tweede. Het is 0 nul tegen 0. Nul. de ploegen eh, ja, een beetje aan elkaar winnen nog. Die eerste 50 seconden die we nu gespeeld hebben, een paar balverlies. Ja, die eerste plek staat op een spel. Den Bosch 17 gespeeld, 26 punten. Groningen 18 gespeeld, 26. En dan moeten we daar nog even Leiden bij rekenen. Die staan hier natuurlijk niet op het veld. Maar die zijn ook nog kampioen, uh, kandidaat, zijn de titelverdediger. Die hebben 24 punten uit 16 wedstrijden. Tussen die drie gaat het. En hier staat vanavond veel op het spel. Den Bosch en Groningen speelden dit seizoen beide al één keer tegen elkaar. Eén keer in Groningen. Toen won Groningen, makkelijk eigenlijk uiteindelijk. En één keer in Den Bosch, dat was begin januari. Toen won Den Bosch makkelijk. Nu zijn we meer dan 1 minuut 10 aan het spelen en zie ik een bal van Groningen van de Vares in de ring gaan en eruit. Dan kan de bos de andere kant op. Wat me wel opvalt hier in Groningen, ik was drie weken geleden in de topper tegen Leiden. Toen waren er nou, meer dan 4000 toeschouwers. Maar ze zijn er vandaag niet, terwijl er toch op papier een aardige wedstrijd te, te wachten staat. Misschien dat de kou en de schaatsvreugde rond Groningen daar wat mee te maken heeft. Drie weken geleden. Toen kon ik hier net komen met laarzen aan omdat Groningen onder water stond. De dijken stonden op doorbreken. En nu kom ik en is hier alles bevroren. De weg was spierwit, een laagje sneeuw aan de zijkant. Maar het was verder goed te rijden. Maar uh, zo is het altijd wat met de natuur in Groningen. Ja, en over het feit dat ik het over natuur kan hebben betekent dat het baasbal niet goed gaat. Nog twee seconden op de schotklok. En dan maakt Sergio de Randami een fout op Tai Wesley. Die de bal nog moest krijgen. En dat is de tweede fout. en Dan moet de bal naar de achterlijn. En dan is er nog steeds niet gescoord na anderhalve minuut. Misschien is het een teken wat er deze wedstrijd gaat gebeuren. Teams zijn zeker aan elkaar gewaagd. Er is alleen één heel groot verschil dit seizoen in de statistieken. En dat is dat Groningen heel veel meer rebounds gemiddeld per wedstrijd pakt. Acht. En eh, daarmee kun je gewoon de wedstrijd winnen. Ik krijg je allemaal extra kansen om te scoren. En als Den bos iets wil, zullen ze die rebound moeten beperken. Gaat er dan nou nog gescoord worden? Wesley gaat omhoog. Nee, die paas naar Kees Akenboek. Die gaat voor de drie punten. Die raakt de zijkant van het bord. Ja. Dat was het dan. 0-0. 0-0. We hebben 1 minuut 48 gespeeld. En de stand in Groningen, Martini Plaza in het basketbal... met die 2 en de 3 punten 0-0. In de schaduw van het mooie zwarte buitenijs... wordt in Tjalf het NK Allround gehouden. Bij de vrouwen gaat Marit Leenstra naar de eerste dag aan de leiding. Ze won de 500 meter en werd tweede op de 3 kilometer. Opmerkelijk, want vorige week werd ze in Calgary nog achtste op de WK-sprint. En dat opmerkelijk vond het verslaggever Bart, Bert Maalderink ook. Ja, dat blijkt dus uh, toch een goede voorbereiding, hè? een sprinttoernooi op een toernooi. Ja, dan lijkt het uh, na deze eerste dag wel op. Verbaas jij jezelf niet? Uh, ja, aan de ene kant wel. want nou ja, Ik wist zeg maar, wel dat ik, dat ik een goede drie kon rijden. Maar ja, dat dacht ik bij schaatsweek ook. En toen mislukte het helemaal. Dus het was toch wel, uh, nou, toch wel spannend uh, zo voor die rit uh, nou, wat eruit zou komen. Dus ja... Aan de ene kant verbaast me wel, dat het gewoon goed gaat, dat het gewoon echt lukt. Aan de andere kant ik wist wel dat ik het kon. Maar aan de andere kant zeg je ook, in de schaatsweek lukt het niet. En dan nu, terwijl je zou zeggen, de omstandigheden zitten tegen, met zo'n reis achter de, achter de rug en zo. En dan lukt het wel. Ja, ik weet niet, ook niet uh, waarom, ik, ik schaats gewoon lekker. En ik kon gewoon uh, vanaf het begin, uh, ik ging er niet te hard in. En dan de tweede ronden voel ik gewoon dat het zo makkelijk gaat, maar ook ietsje harder. En dan gaat het gewoon zo makkelijk, dus uh, ja, dit is wel het gevoel wat je zoekt eigenlijk op de drie kilometer. Kan het ook met druk te maken hebben, dat er minder druk is nu op die vijf kilometer dan er misschien ooit wel eens was? Op de drie kilometer bedoel ik? Uh, Nou, uh, ja, nee, ja weet, nee, weet ik niet, want ja, ik wil gewoon altijd goed rijden en, en ja, het is niet dat ik bij de andere drie kilometer meer druk had dan nu. Het is in ieder geval wel zo dat je een mijlenver voorstaat in het klassement, want als het omreken naar de 1500 meter, ja, dan is het 3.30 op de Vries. En dat is een flinke hap. Ja, dat is een mooie voorsprong. Ik hoop het op de 1500 zelfs nog een beetje uit te kunnen bouwen. Dat gaat wel lukken, denk ik. En dan met een mooie voorsprong uh, de 5 in. Dat uh, daar hoop ik op, ja. Is dit nou uh, het gevoel wat je nodig had, ook richting Moskou? Want ja, je gaat nog niet naar Moskou, maar toch eigenlijk ook weer wel. Is dit wat je nodig had? Ja, ik had zeker wel even een goede drie nodig voor het vertrouwen. En om, uh, ja, om gewoon weer even te voelen hoe het moet. En, uh, ja, ik, denk, ja, ik denk wel dat ik dit echt nodig had. Waar ik mee begon, hè? is het nou slecht geweest om een sprinttoernooi voor een oranje kampioenschap te rijden? Uh, nou, ik, ik denk dat het uh, in mijn geval niet nadelig uit, uit, heeft uitgepakt. Maar het is wel een uh, zeg maar, gok. Uh, je weet niet hoe je terugkomt, hoe je het uh, ja, dan voelt. En uh, deze keer verwerkte ik het vrij makkelijk. En ik kon uh, meteen redelijk goed slapen en alles. Dus dat is wel uh, mijn geluk geweest, maar dat weet je van tevoren niet. En ik ging gewoon echt uh, voor het sprinttoernooi zonder uh, hierover na te denken. En uh, goede gokkers uh, die winnen? Nou ja, het moet morgen nog een dag, maar ik heb een mooie voorschijn. Helelsteerd. Dankjewel. Maar het Leenstra was dat samen met Bed Maaldrink. Ivan-Jean Lidje, Mark Brassen. Ja, derde game inmiddels gespeeld. De derde game gewonnen door Li Jie. Overtuigend met 11-4. Ik denk dat ze die Ivan in deze game heeft waar ze er hebben wel. Die Ivan die verslaat zich wat meer in de rally. Ging in die tweede game mee met het spelletje, dat verdedigende spelletje van Li Nou, dat deed ze in die derde game niet. Koos wat vaker de aanval. Ja, iets wat geforceerd soms. En daardoor ging de game toch heel overtuigend met 11-4 naar Li Er staat dus twee en een games voor. Er wordt gespeeld een best of seven is het. Dus ze moet nog twee games winnen. Wil ze doorgaan? naar de halve finales. Maar het ziet er, het ziet er heel goed uit wat uh, Lidje uh, laat zien. Ja, Lidje die de laatste uh, drie edities van de top 12 in de prijzen viel. De 2009 uh, verloor ze de finale. In 2010, 2011 een bronzen medaille pakte. Misschien zit er, uh, zit er dit jaar uh, zit er meer in. En jouw nieuwe favoriet nog even, Ronald. Ja, we zullen er toch <laughs> maar eventjes kijken. Die Nisha Lian, hè, 48 jaar. Die werd weggeblazen in de eerste de twee mij, games. Hoor. Is dat Oké, oké. Okay, okay. <laughs> weggeblazen in de eerste twee games door de Hongaarse Pota. 11-7, 11-6, maar ja. Ja, toen kwamen ze toch weer sterk terug en pakten de derde en de vierde game. Dus bij die partij is het 2-2. Is Goed, Lijeg gaat inmiddels beginnen aan de vierde game. Is inmiddels begonnen aan de vierde game. Er staat in die vierde game met 1-0 voor. Ze leidt dus met 2-1 in games. And I Breed sneaker met Good Old Days. Ik durf het bijna niet te vragen, Leo Kerst. Het is al gescoord bij Groningen de Mos. Ja, het mocht onderhand wel eens tijd worden na 5,5 uh, minuut is het 10-9 in het voordeel van Groningen. Maar het duurde wel lang tot uh, 2,5 minuten spelen. Toen was het Bel, de Amerikaanse guard van Groningen, die de eerste twee punten van de wedstrijd raakt. Groot. En dat is lang. 2,5 minuten zonder scoren. Aan het begin van de wedstrijd in een basisbalwedstrijd. Maar inmiddels 10 tegen 9. Het gaat gelijk op. Al valt me wel op dat Groningen wat harder moet werken voor de punten. Nu Ty Wesley voor de bos draait om zijn as, gaat omhoog via de ring, rolt hij erin. En een aantal echt hele makkelijke scores gezien omdat de verdediging van Groningen makkelijk ontspeeld werd. Nu pakt Frank Turner de ballen van David Bell. Mag Juni de dreigen voor een schot. Maar dat doet hij niet. Want Den Bos neemt de tijd voor de aanval. Rogier Jansen, oudspeler van Groningen. Nou, die komt net in het veld en koud binnen. Schiet hij een drie raak, Geeft de scheidsrechter aan. Dus het is zomaar 10 tegen 14? Ik dacht toch dat hij een stapje binnen in die driepuntslijn stond. Want het was recht voor mijn neus. Maar eh, ja, Den Bos wil kampioen worden. Groningen wil dat ook. En, en dit zijn toch de wedstrijden waarin je wat puntjes op de i kan zetten. Natuurlijk, het seizoen is net over de helft. Het is nog wel even, maar eh, ja, we hebben het al vaker gezegd, ook vorig seizoen... ...dat thuisvoordeel de eerste plek op de eindranglijst... ...zodat je in de finale van de playoffs thuisvoordeel kan hebben, is zo belangrijk. En daarom, eh, als het allemaal gelijk eindigt zoals het nu is... ...met op dit moment dus Den Bosch 26 punten, Groningen 26 en Leiden 24... ...kan het onderling resultaat de doorslag gaan geven. En in deze serie is het 1 tegen 1. En hierna komen ze elkaar nog één keer tegen in Den Bosch. En eh, nou, dan zullen we wel zien wat het wordt. Natuurlijk speelt Leiden ook nog mee op die eerste plek. 12 tegen 14 en door een score van de Groningers nu Den Bosch... Weer aan de andere kant. Ty Wesley die zoekt een medespeler. Die staat tegenover T. die is echt anderhalve kop kleiner. Ja, dat zat er wel in dat hij er overheen zou gaan. Alleen die bal gaat er niet in. Maakt T. een fout. En wat me opvalt hier in de hall in Martini Plaza. Het is zo enorm lauw het publiek. Echt, ik weet niet. Misschien dat die gewoon eens last hebben van de kou. Maar ze zitten echt heel stil op de tribune, stilletjes te kijken. Ja, terwijl hun ploeg de aanmoedingen en het steun van het publiek toch best wel kan gebruiken. Maar. Ja, het verrast me, want ja, drie weken geleden tegen Leiden was die sfeer heel anders. Ja, toen stond Groningen bij de rust ook geloof ik 18 punten voor om uiteindelijk te verliezen. Ja, en als je 18 punten voor staat is het altijd leuk om naar te kijken. Nu is het voor de Bosch Ty Wesley die al het negende punt van de wedstrijd voor hem raak schiet. 12 tegen 15 en dit is 12 tegen 16. Ja, duurde even voordat die bal erin rolde. Het tiende punt al van Ty Wesley en de Bosch heeft nog drie minuten en 12 seconden te spelen in het eerste Groningen ook, maar Groningen staat achter. 12 tegen 16. De vierde game bij Ivanjan tegen Lidje, Mark Bassen. Ja, hier wordt er ook goed gebasketbald, Ronald. Tenminste, als er niet getafeltennest wordt. Want deze hal, die Astrobal, dat is ja, de, de, de thuishaven van Asvel, Dat is hier een, een grote basketbalploeg in, in Frankrijk. Zit hebben de laatste 16 zelfs in het Europese toernooi. En, en dat is nog wel even grappig om te vertellen... ...voor 20% eigenaar van Tony Parker. Tony Parker, de grote NBA-speler van de San Antonio Spurs. Hij speelde hier ook vorig jaar tijdens die staking in de NBA. Speelde je ja, een paar wedstrijden mee. Uh, dat is een klein Nederlands tientje aan het fileurband. Om, om de Nederlandse tientjes nog uh, completer uh, te maken. Zeg maar. uh, je kent hem misschien ook wel. L Lore Manoudou is hier geboren. Dus de zwemster, de Franse zwemster. Uh, ik zei, uh, net als uh, die nou toch. Heeft, dus. heeft, <laughs> <ja>, heeft, <laughs> heeft, heeft een Nederlandse moeder, dat wilde ik nog zeggen, heeft een Nederlandse moeder, zij is geboren hier in uh, Villeurban. Goed, terug naar de tafeltennis. Het gaat hier niet om basketbal en zwemmen, maar om tafeltennis. 11 4 in de vierde game in het voordeel van Lidje. En dat betekent dat zij uh, dus uh, met 3-1 voor staat en nog één game nodig heeft om de halve finale te halen. Ja, het is, het is goed wat Lidje laat zien. Ik kan het niet anders zeggen. Ze maakt uh, heel weinig fouten. Ze laat Chan uh, de fouten maken. En dat is, een, een, een, ja, dat is de spelletje. Zo speelt ze het graag. En, en dat pakt uh, heel goed uit. die verslaat zich gewoon op dat uh, verdedigende spel van uh, Lidje. Die dus 3-1 in games voorstaat. En zoals gezegd nog één game nodig heeft om door te gaan naar de halve finales. Er wordt gevoetbald op Woudenstein met een uh, mooie groene kunstgrasmat. En die? Ja, uitstekend uh, moet ik zeggen. Ik heb erop uh, gestaan en uh, voor het eerst dacht ik van nou... Uh, in dit soort omstandigheden is kunstgras wel uh, uh, prettig. Overigens, weet je de overeenkomst tussen Timmy Sela en Meeuwers van VVV? En Aalberg van uh, Excelsior? Geen idee. Dat zijn de enige echte kerels, want die spelen met korte, korte mouwtjes. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Aalberg heeft nu de bal. Gaat straks op gebied binnen. Brengt de bal voor, maar kan net niet een medespeler bereiken. Het staat 0-0. Uh, drie minuten gespeeld. Maar ik vind dat knap hoor, want als je kijkt naar de bank waar hij zit. Ja, oké, okay, dat mag dan. Nou, niet allemaal hoor. is niet. Die uh, is gewoon uh, korte mouwtjes, korte broek. En uh, we gaan er tegenaan. Ton Lokhoff zei ook voor de wedstrijd toen ik vroeg... wat, wat doe je nou extra bij deze kou? En uh, hij zegt, nou, ik heb gewoon tegen die spelers gezegd... heel veel lopen jongens, dan uh, komt het allemaal goed. Dus de bal bezit nu voor VVV Venlo van Ton Lokhoff. Voor Mofor. Mofor legt de bal eventjes terug. En dan kan de paas gegeven worden door Danny Holla. was even een vraagtekentje. Was geblesseerd. Maar kan uh, gelukkig voor VVV spelen. Goede bal, de diepte. ...naar Wildschut. Wildschut neemt de bal mooi mee. Gaat op het doel af en schiet de bal over het doel van Kieper Westie de Ruiter. Aardig begin van de wedstrijd. 3,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. En twee ploegen die het ondanks de kou ter harte nemen het lopen. Want er wordt aanvallend gespeeld. Een van de twee ploegen wil gewoon absoluut winnen. Aan een gelijkspel hebben ze eigenlijk heel erg weinig. En dus proberen ze snel op voorsprong te komen. Zowel Excelsior als VVV. Excelsior heeft balbezit links achterin. Via Bart Schenkeveld. En dat is een goede voetballer overgekomen van Feyenoord. En uh, deed meteen van zich spreken de eerste wedstrijd tegen Nac Breda. Toen hij uh, de verdediging uitstekend uh, neerzette. Nu een hensballetje. Van wie was dat? Brian Linsen, de man op het middenveld van VVV. En dus balbezit via de vrije trap voor Excelsior. Weer Schenkeveld speelt de bal de diepte in de richting Janga. Overgekomen van Willem II. Was ook heel aardig bezig tegen NAC twee weken geleden toen hij onder andere scoorde. In die wedstrijd die gewonnen werd door Excelsior. Maar een dag later won VVV de andere grote concurrent voor degradatie van Feyenoord. En toen waren die drie punten opeens ja, stonden weer in een heel ander daglicht. Want Excelsior bleef onderaan. Staan nu ook onderaan met elf puntjes, 13 op de 17e plaats staat VVV. De bal is over de zijlijn gegaan. VVV mag gooien. We hebben bijna 5 minuten gespeeld in de eerste helft. Bij de geel met zwarten uit Venlo. Tegen de eh, donkerblauw met rode uit eh, Rotterdam. Met balbezit voor laatstgenoemde Excelsior. Voor keeper Wesley Druiter bij een stand van 0-0.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 I'm lying.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 surprise with Gosser bij tafeltennis ja, 3-1 in games in het voordeel van Li Jie We zitten nu in de vijfde game. Daarin stond Jie ruim voor, 6-1. Het leek heel erg makkelijk gegaan. Ze leek deze wedstrijd, deze kwartfinale tegen, tegen de Duitse Ivan Chan heel makkelijk naar zich toe te trekken. Maar ja, die Ivan Chan die, die, gaat, die gaat wat vrije spelen. Misschien wel wat, wat, ja, dat ze de nederlagen voelen aankomen dat er daardoor de drukken misschien wat af is. Er. We hebben het wel vaker gezien ook bij de partij van Li Djao vanmorgen. stond 3-0 achter. Toen had zoiets van nou ja, wat kan er gebeuren ging toen opeens heel vrij uitspelen. Nou, dat heeft deze Ivan Chan ook een beetje. Maakt aan het begin van deze game. Game. Nog, nog heel veel fouten, dat is er nu een beetje af. De aanvaller loopt ook weer met de voorend. Die weer een mooie score van de Duitse. Ja, Die nu toch uh, zes punten op een rij pakt. En nu op een 7-6 uh, voorsprong komt. Even de partij van uh, de, jouw favorietje, Ronald. Ja. <laughs> blijven zomaar eventjes even. Jawel. Nisha Lian een mooi moment. Ze stond 2-0 in games achter. Ik zei het eerder al. Werd weggeblazen. Kwam 2-2. Kwam zelfs 3-2 voor. Het werd toen 9-9 in de, in de zesde game. En ze maakte het punt. Nisha Lian liep naar haar tegenstander toe. Georgina Potat. Hongarije wilde haar een hand geven. Nou iedereen verbaasd. Want ja, zoals je weet gaan de games bij het tafeltennis tot 11. Uh -huh. Nisha Lian dacht al dat ze hem binnen had. Had hem niet binnen. Het werd nog heel erg spannend. Maar ze won hem uiteindelijk wel met 14-12 die zesde game. En dus uh, wint zij uh, op de 48ste van de 21 jaren jongere Georgina Poot, Dat had haar moeder kunnen zijn. Dus daar staat Nisha Lian gewoon morgen in de halve finales. Of gewoon. Zo gewoon is het ook niet. En terecht merkte jij dat eerder al op. Misschien ook niet zo heel erg goed voor de sport. Maar goed, daar heeft Nisha Lian niet zo heel veel mee te maken. En haar zien we dus morgen terug in de halve finales. Maar al de, de je leeftijd ligt... heeft ze met tellen dus al meer moeite. <laughs> ja, inderdaad. Ja, misschien uh, is dat uh, Alzheimer of zo. Je weet het niet. Uh -huh. uh, Lee Jai, uh, verslaat zich uh, op dit moment uh, en komt daarom met, uh, met 8-7 achter. Uh, deze game dus nog niet gespeeld. J leidt wel. 3-1 kan dus wat hebben. Maar het zou mooi zijn natuurlijk als ze deze game naar zich toe kon trekken... en het, uh, en het af kon maken geen overbodige energie meer te verspelen. 8-7 dus in de vijfde game in het voordeel van... Uh, of in het nadeel moet ik zeggen van Lee Jai, Maar ze leidt met 3-1 in games. Excelsior VVV. Een echt degradatie tot nu toe Andy? Nou, ik moet zeggen, het valt me erg mee wat beide ploegen laten zien. Aanvallend voetbal, uh, mogelijkheden, kansen. Eén grote voor Danny Holla. Staat nog 0-0 overigens voor VVV. Nu is VVV weg met 0-4. 0-4 schiet de bal, maar schiet hem tegen de tegenstander aan. Leen van Steensel. En dan gaat de bal over de zijlijn. Maar allebei de ploegen proberen aanvallend uh, leuke dingen te doen. En dat uh, zeg ik altijd, valt me niet tegen. Onder uh, toch redelijk barre omstandigheden. Uh, min 11 nu in uh, Rotterdam. En de gevoelstemperatuur zal niet veel uh, beter zijn wat dat betreft. Uh, Tim Vink. Heeft een schot afgevuurd richting het doel van VVV. Maar ook dat uh, kwam niet aan. Nu heeft Marcel Meuwis de bal. Die uh, verspeelt de bal. Maar Bas Nuis heeft daar een overtreding van Alberg in uh, gezien. En dus krijgt VVV een vrije trappenmetertje of over de middenlijn op de helft van Excelsior. Daar gaat Lijvenkabessie, nee het is niet Lijvenkabessie, het was Linzen voor staan. En die geeft de bal mee aan Lijvenkabessie, maar die, die kan de bal niet echt lekker naar voren spelen. En dan kan Excelsior overnemen aan de rechterkant Maatse, niet bereikt. En dan wordt er overgenomen door Wildschut, maar die heeft de bal niet binnen kunnen houden. En dus krijgen we een inworp voor Excelsior. Excelsior. Dat het uh, graag goed wil doen en het ook best goed kan gaan doen met uh, aardige aankopen. Met de Janga in de spits, uh, een grote sterke uh, spits die af en toe ook een bal bij zich kan houden. En met natuurlijk erbij gekomen Bart Schenkeveld, goede voetballer is dat. En nu is eventjes uh, keeper uh, Gentenaar in de problemen gebracht. Maar hij uh, lost het op met een verre trap. Uh, wordt opgevangen op het middenveld door Marcel Neves, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan uh, Excelsior weer overnemen met uh, Aalberg. Aalberg uh, voor de linker, schiet de bal. En dan via tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Excelsior. We zitten in minuut 13 bij Excelsior tegen VVV Venlo. Het is koud, maar leuk om naar te kijken. Het staat nog altijd wel 0-0.